Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland moet Navalny vrijlaten, zeggen westerse landen. De rechter in Moskou heeft bepaald dat Alexei Navalny, de tegenstander van president Poetin, jaren de cel ingaat. Hij had zich niet aan een meldplicht gehouden. Dat kon ook niet, want de oppositieleider lag vergiftigd in een ziekenhuis. Volgens Navalny zat Poetin achter die vergiftiging. De celstraf is nogal slecht nieuws voor de hele oppositie in Rusland. Nawalny verdwijnt de poos van het toneel en er staat niemand klaar om op te volgen. En als niet snel iemand het stokje overneemt, iemand die de lijnen uitzet, die het initiatief neemt tot corruptieonderzoeken, dan is de kans groot dat die oppositie voor langere tijd tandenloos zal zijn. Dat betekent dat kritiek op Poetin op de achtergrond blijft. De VS en de EU vinden het zorgelijk dat Navalny wordt opgesloten, de hele rechtszaak, de hele rechtszaak slaat volgens de EU sowieso nergens op. Winkels mogen vanaf volgende week woensdag weer open, maar alleen voor het afhalen van bestellingen. Lekker rondkijken en kleding passen is er dus niet meer bij, zegt premier Rutte. Je bestelt vanuit huis, online of telefonisch. Het afhaalpunt is buiten. Je kunt je spullen alleen afhalen als een bepaald tijdstot aan je is gegeven. En altijd in je eentje. Er zit minimaal vier uur tussen bestellen en afhalen om shoppen tegen te gaan. Winkels die zich niet aan de regels houden en klanten rustig laten rondkijken, moeten verplicht op slot. Bij de verkiezingen kom je misschien wel gigantisch veel partijen tegen op het stembiljet. Een record aantal partijen heeft zich aangemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. 41 partijen zien het wel zitten om stemmen binnen te hengelen, waaronder de feestpartij van Oranje-fan Johan Flemmings. Een jonge glaszetter is de held van de dag in Heilo. Hij zag een woningbrand en kwam meteen in actie. Ik kwam een bewoner naar me toe gerend en die zei tegen me van uh, er is brand, er is brand, er is brand. Dus uh, ik heb mijn stiefvader uh, twijfelde geen moment. En we gooiden ons materiaal neer en we renden eigenlijk meteen naar beneden naar de brand. De bewoners lagen nog te slapen en zijn glaszetter Brian eeuwig dankbaar. We zijn heel blij dat het in Nederland allemaal, dat we er zo voor staan, dat we met elkaar helpen. Brian, ook blij. Graag gedaan. En ook kreeg hij een compliment van de brandweer. Het weer nog best bewolkt vanavond. Af en toe regen en in het noorden wat sneeuw. Het is 0 graden in Groningen tot 11 in het zuiden. Morgen weer regen met 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... staat bij de Koentunnel een file met 10 minuten verdraging. Daar ligt rommel op de weg, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij het tweede uur van ZFM Jazz. Warme klanken, hartstochtelijke klanken. Op een uh, koude, maar toch wel redelijk zonnige zondagochtend. Francisco Raul Gutierrez Grillo. Oftewel Machito. Die hoorde je net. Die groeide op in Havana, Cuba. Maar emigreerde zo uh, rond zijn dertigste, meen ik. naar New York in 1937. En hij was het die uh, als Percussionist, de percussionisten, de salsa en de Cubaanse ritmes... met de bebop combineerde en de... Q-Bob lanceerde. Daarbij uh, bijgestaan door Jesse Cohn als uh, Charlie Parker en Dizzy uh, Gillespie. En uh, dit nummertje, Congo Mulans komt van een uh, vergeten klassieker. Het album Kenya uit uh, 1957 of 58. Met op sax um, <coughs> um, um, uh, Cannonball uh, Adderley, de geweldenaar. Echt een, een prachtig album, fenomenale plaat. Die moet je echt uh, in je collectie hebben. Machito. En Machito had uh, met zijn muziek uh, de nodige invloed op uh, blanke uh, big band, uh, orkestleiders. Uh, uh, zo ook op uh, Woody Herman. En Woody Herman die wilde op een uh, plaats zo'n authentiek mogelijk Zuid-Amerikaanse vibe krijgen. En die vroeg daarvoor de meeste pe uh, percussionisten Tito Puente om mee te spelen met zijn uh, big band. En het resultaat was uh, Herman's Heat en Puentes Beat. Dat is nog zo'n uh, vergeten klassieker uit uh, 1957-58. En daar ga je nu naar luisteren met uh, Woody Herman's... en Tito Puentes Vertolking van Carioca. Uit het verleden kunnen we een directe lijn trekken naar mensen uit het heden. Die heden ten dagen dus de Latin Jazz levend houden. Zoals uh, die Daphnice Prieto, die drummer die aan het einde van het eerste uur al hoorde. Conzo Rubalcaba, uh, de pianist. En uh, nu hoorde je trompetist John Davis met die voorgenoemde mensen. Niet in een big band setting, maar in een intieme ja setting uh, gedurende, opgenomen gedurende de partial lockdown samen in uh, Florida. Uh, dus je krijgt hier ook nog weer eens even een, een nieuw album Qua, uh, Quarantana with Family vol met de prachtige bolero muziek. Een uh, toppetje die, uh, die plaat van uh, John Davies, uh, Daversa moet ik zeggen. Uh, <coughs> een, een man met de Cubaanse roots geloof ik. Maar uh, al vele jaren of altijd al woonachtig in de Verenigde Staten. Zuid-Amerikaanse continent wordt natuurlijk uh, geweldige muziek gemaakt... met uh, dikwijls Brazilië en uh, Argentinië als hofleveranciers in het uh, jazzsegment. Maar ook in uh, Peru kunnen ze er wat van. Hier luister je naar de Afro-Peruvian Jazz Orchestra met op de levende legende van Peru, uh, Eva Arion in het Nummer Maria... Lando te vinden op het album. Uh, moet ik even kijken hoe het album heet. Oh ja, Tradiciones uh, uit uh, 2019. Dus een vrij recent album. Ook weer een album dat echt uh, de moeite waard is om te beluisterd te worden. En brengt ons uh, bij de Queen of Salsa, de Cubaanse-Amerikaanse Celia Cruz. In haar jonge jaren was ze volgens mij een vervent uh, aanhangster van de communistische beweging. Maar door het bewind van uh, Fidel Castro werd ze uiteindelijk het land uitgegooid, omdat dat ze wat al te gretig inging op aanbiedingen vanuit Mexico en Amerika... om daar te komen optreden. Communist Jess. het is hier al vaker gememoreerd door mij... dat gaat niet echt goed samen. Um, het carnavalseizoen komt er weer aan. Er zal dit jaar wel weinig gevierd kunnen worden. Uh, ik moet je eerlijk bekennen aan mijn lijf sowieso liever geen Polonaise. Maar de beentjes kunnen even thuis van de vloer bij het volgende nummer. La vida es un carnaval. Celia Cruz. luistert nog steeds naar ZFM Jazz, warme klanken voor een koude zondagochtend. Mijn naam is Edward Rauhorst. Aan de jazz credentials, of zogenaamde jazz chops... van Latijns-Amerikaanse muzikanten... werd of wordt soms wel eens getwijfeld door serieuze jazz critici. Maar dat zijn dan meestal mensen die een hekel hebben aan dansbare jazz... of zelf helemaal niet kunnen dansen. Weet je wat, dacht de Percussionist Poncho Sanchez. Ik neem John Coltrane's songs... en tover die om tot de Latijn-jazz-pareltjes. En ik denk dat zijn missie geslaagd is op zijn album uh, Trains Delight. Hier, Blue Train, het bekende nummer van John Coltrane... in een uh, Latijns-Amerikaanse uitvoering met Robert Hart... op saxofoon en Poncho Sanchez op percussie. you Zo af en toe zijpelt er vanuit Taiwan, de democratische eilandstaat gelegen recht tegenover de kust van communistisch China op zo'n uh, 200 kilometer afstand, zijpelt uh, er een muzikant door tot de internationale jazz scene. En zie daar Chen Chen Lu, de vibrofoniste percussioniste... die inmiddels uh, in Amerika resideert en actief is in de band... van de veelgevraagde trompetist Jeremy Pelt. En met, uh, met zijn band maakte ze een debuutalbum... dat uh, net een uh, ja, maat of vier uit is, geloof ik. En het nummer wat je gaat horen heet Imaginary Enemy... Nou ja, ik weet niet of China nog een imaginary enemy voor Taiwan is. Daar zal ik u niet mee vermoeien. U moet het uh, nieuws maar gaan volgen de komende weken en maanden. Maar het is een uh, vrij spannend nummer met een hele mooie opbouw op de marimba. Chen Chen Lu. marimba en vibrafoniste... Uh, met haar debuutalbum The Path... bijgestaan door de band van Jeremy Pelt. Ik denk een van de beste debuutalbums van het afgelopen jaar. Brengt ons bij uh, Nicola Conte... de Italiaanse grootmeester in de bossa nova. Hierbij gestaan door de zeer bekende uh, zanger... José James, Goddess of the Sea. sunrise at dawn of a new day, the sounds of nature fill the air, the world awakes, I suffer, but I hear my Feel the vibration of life. Mother God, Father God. Moonbeams only. Feel the vibration of Feel the vibration of life. Feel the vibration of life. Shine yeah. yeah. Got and give it 200% of your soul, and it'll come back twice as full, I promise you. ZFM Jazz, top 2021 cover. <laughs> in 2021 natuurlijk de nodige cover-ups. Dus we gaan vrolijk verder met onze hitparade. Omgedoopt op de top 2021 cover-up. Het was natuurlijk de top 2020 cover-up. Uh, jazzy covers van nummers uit de top 2000. Um, een ZFM jazz uh, item dat zich mag verheugen op een grote belangstelling uit het binnen- en buitenland. Um, ja, in die top 2000 staan zwaar een paar uh, jazznummers. Denk aan uh, Frank Sinatra, maar vooral aan Dave Brubeck's Take 5. En daar heb ik een geweldige cover van Tito Puente... te vinden op nummer 177 in de top 2020 cover. Puente op percussie hier op het einde met de Mario Rivera op sax in hun uitvoering van Dave Brubeck's Take 5. Ja, ik zit alweer bijna aan het einde van die twee uur warme klanken. Gebracht vanuit Zandvoort Groovy Town hier aan de kust. Uh, ik wens, u een hele, of wens jullie een hele prettige zondag. Blijf luisteren naar ZFM Jazz Volgende week zit er weer een collega van mij met zijn programma. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Wil je terugluisteren wat je vandaag hebt gehoord? Dat kan op mijn blog mijngroeven.nl. Daar kun je de details vinden van alles wat hier uh, vandaag uh, gedraaid is. Er staat nog een nummer in de top uh, 2020 cover-up uh, klaar. Van Arturo Sandoval, een man die ook uh, politiek asiel aanvroeg de Cubaan... in. Uh, Via de Italiaanse ambassade in Rome. en uiteindelijk in Amerika belanden. Met zijn uitvoering ga ik eruit van All Night Long. van Lionel Richie te, te vinden. Uh, moet ik even kijken. op welke plek die staat. in de top 2020 cover-up. Uh, 553 zie ik hier. Arturo Sandoval. All Night Long. Was het, yes, het meest besmettelijke virus waar tegen je niet hoeft te hinten en te... Mijn naam is Edward Tabey. tabé. Vrijheid en democratie. Wees zuinig op. All night long.